Heer in Boekraad met het NOS Journaal. Verspreid over Myanmar zijn vandaag tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de staatsgreep door het leger eerder deze week. Ook eisen ze de vrijlating van Aung San Suu Kyi... wiens regeringspartij in november verreweg de grootste werd in het land. Voor de vijfde avond op rij waren er ook potten- en pannenprotesten in de straten te horen. Het leger van Myanmar heeft Facebook, Twitter en Instagram afgesloten... in de hoop de protesten zo in de kiem te smoren. Een groep van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben met premier Rutte een gesprek gehad op het Katshuis. Ze vroegen hem om een snellere afhandeling van hun financiële problemen... die ontstonden nadat ze door de Belastingdienst onterecht als fraudeur waren aangemerkt. Het kabinet zegde hun eerder al in ieder geval 30.000 euro toe, maar dat bedrag is vaak nog niet uitgekeerd. Volgens het kabinet om te voorkomen dat het geld meteen door schuldeisers wordt opgeëist. Amsterdam heeft een vaarverbod ingesteld op een aantal grachten in het centrum om de ijsgroei te bevorderen. Ook werd een sluis gesloten zodat het water minder stroomt en er meer kans is op ijsvorming. Eerder vandaag besloot Utrecht al om een vaarverbod in te stellen op de Stadsbuitengracht. De gemeenten hopen dat er binnenkort geschaadst kan worden. In de eredivisie heeft AZ gewonnen bij FC Emmen. Rechtsback Sugawara schoot de winnende treffer 20 minuten voor tijd binnen. AZ staat dankzij de 1-0 overwinning nu op de vierde plaats van de ranglijst. Het duel tussen Pek Zwolle en RKC Waalwijk eindigde in een gelijk spel. In Zwolle werd het 1-1. Het weer. De eerste sneeuw valt op dit moment in Twente. En dat sneeuwgebied breidt zich uit naar de regio nijmegen den Bosch en ook naar de Achterhoek. In de loop van de avond en nacht verspreidt de sneeuw zich verder over het land. Morgen overdag vriest het een graad of vier, maar door de harde oostenwind voelt het veel kouder aan. Vanwege het extreme weer geldt morgen de hele dag code rood. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden... en bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Karimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfkarimo.nl Er is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur s'avonds en half 5 s ochtends blijven we verplicht binnen. Dit is een zware coronamaatregel... die nu nodig is om ontmoetingen in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl avondklok of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Waar is ruzie goed voor? wat voor me uit je kijkt me vragend aan ik kan je niet verstaan. dit is jouw besluit dromen spatten zomaar uit een helemaal kapot wand weer alleen en het ergste is de stilte zo leeg en keel ja zo gaat het leven het is aan of het is uit Zeg of je een ander hebt Het maakt me niets meer uit Als ik denk aan onze eerste kus Nou dan is die vlam nu flink geblust Ik mis jouw lichaam tegen de mijne In de zomer Daarom zeg ik lief How fun wordt de zomer, de dagen gaan voorbij, dat ik toch weer aan je denk. Je laat me nooit eens vrij, jouw mooie ogen spoken, door mijn hoofd. Keer op keer werd ik daar, door bedoeld. de vonk als jij me aankijkt, ja je mist me. Devin Donovan en zijn nieuwe single heet Zonder jou. Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan nog uh, wat mensen bellen en uh, ja nog heerlijke muziek draaien. En eventueel nog uh, ja, kijken wat verzoekjes uh, ja, hebben we nog staan. Maar hier is uh, de Nederlandse Engelbert Humperdinck. Of uh, René Leblanc. Means more than ever is true loving you. Though I've been in love so many times before, deep in my heart I want it more and more and more. My baby love, I'll hold you in my arms tonight. I wanna kiss you all over, then I wanna hold you tight. But first we two, we're gonna dance tonight away. I feel my heart is longing for you to stay, my baby love. Hear me calling out your name love And I, I feel no shame Without you My life will never be the same Without you From this moment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 De Nederlandse Engelbert Humperding. Van de week uh, ja, hebben we hem op televisie kunnen zien bij Even natuurlijk. En uh, ja, uh, werd hij ook nog begroet door de, door de echte Engelbert Humperding. En momenteel is hij uh, ja, uh, gegrepen door het virus. En uh, zijn ze dus behoorlijk ziek, hij en zijn vrouw. En uh, ja, nou ja... In ieder geval, ik zou zeggen, beterschap vanaf deze kant. In ieder geval, dit was uh, René Leblanc en uh, ja, My Baby Love. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment View. Tot de klokjes van uh, 7 uur. En wij gaan lekker verder met, uh, ja, de nieuwe. De nieuwe, of tenminste, van, van zijn nieuwe album, uh, uh, Tino Martin. En ja, hij het over Jouw Liefde. Een heerlijk nummer. Lekkere meeslijper. Blijf er lekker bij. Tot zeven uur ben ik... ja... jouw... Uh, jouw gast. Alleen jouw liefde... is wat ik nodig heb... om te voelen dat ik leef. En de blik die je geeft... als je naar me kijkt... betekent... Voor mij. Alleen jouw warmte, als een deken om me heen, kan ik leven zonder jou. Als jij maar weet, dat ik van je hou, ja mijn wereld draait om jou. Geef ik niet meer om de tijd Doe mijn best om jou hetzelfde terug te geven Want jouw liefde betekent alles voor mij Alleen jouw glimlach Dat is wat me telkens raakt een deel van mij ben jij. Ik krijg weer kracht als je naast me staat. us Dat alles voor mij. Tino Martin en jouw liefde. Ja, uit onze eigen. Uit de Entertainment for You. Da's top 5. Zo is dat, en de nummer 2 in de lijst. En uh, ja. Ik heb er nog zo'n eentje, een Tearjerker klaarstaan. En dat is, uh, ja, toch wel een uh, allerliefste plaat voor uh, mijn uh, collega. Albert-Jan Vos en uh, Maris natuurlijk, en uh, ja, Wilfried Billers. En waar ben je nu? Nou, ik denk dat hij thuis is. Maar ik ben hier, op de doorweg Tina Tot 7 uur, op die 106.9, 104.5 op de kabel. En oh, wat is het gezellig, maar uh, ja het wordt wat gurig vanavond. Er zijn van die momenten, dan ben je even terug... Dan is het, of ik jou weer voelen kan. Tja, vakantie, liefde, het was een feestje elke dag. Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roet van liefde en geluk. De werkelijkheid, die vloog aan ons voorbij. Een toekomst die bestond niet, de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou en jij van mij Werkelijk wacht dan alsjeblieft op mij. Ik ben nu ouder, ik ben wijzer. Ach, dit klinkt als een cliché, maar het gevoel voor jou komt steeds maar dichterbij geef er niet aan toe, nog is het sterker dan ik wil, die droom van ons, van jou en mij. wat je zei, als je werkelijk Wacht wachten alsjeblieft op mij. Wat een lekker nummer is dat. Wilfrid Belles. En waar ben je nu? Nou, ik ga het je niet meer vertellen. Nou, één keertje dan. Op de Tolweg Tina in Zandvoort. Petra, een hele goede avond. Goede avond. Goede avond. Ik ben er helemaal van ondersteboven. boven. Oh ja, ja, ja. wij ook. Hé, <laughs> hey, ja... Want Jan is ook bij je? Jan is er nou niet, op het moment niet bij. Oh, oké. Okay. Ja, maar normaal ik jullie alle twee inderdaad. Ja, meestal wel, maar uh, ja, vanavond een keertje niet. Uh, ik, ik mag het alleen doen van Jan. Hij zegt, nou, je kan dat wel, dus uh, doe het maar. Ja, toch? <laughs> hey, ja, ja, maar uh, ja. het uh, gaat over de nieuwe single ondersteboven dus. Hey, um, ja. Ja, hoe is dat... Uh, zijn jullie weer aan het, uh, aan het klussen gegaan samen of... Uh... Of is nou, dat kijk, een... Ja. Jan, Jan, die schrijft meestal uh, zijn liedjes zelf. En uh, ja, dan gaan we altijd wel even kijken: uh, wat vinden we niet goed, wat vinden we wel goed. En uh, ja, zo ontstaat dus uh, een liedje. En ondersteboven ja, wij zingen uh, sinds gisteren vijf jaar samen. Dus het is eigenlijk een uh, jubileumsingle. Uh, ja. en Daar zijn we dus ondersteboven boven van. Ja, nee, dat is leuk. Ja. De gedachte in ieder geval, ja, vind ik, uh, vind ik leuk. Ja, zeker. Toch, ja. En uh, wat. wat uh, even kijken, gaan jullie dit op een album zetten? Of, of gaan jullie nog uh, meer doen? Uh, want jij, jij zingt ook solo natuurlijk. Ja, klopt. Uh, ik heb uh, ondertussen vier uh, solo-singles en mijn vijfde solo-single is een aantocht. Ja, is dat, de... is dat weer zo'n zo zo lekkere, meeslepende uh, tearjerker, zeg maar? Nou, het is de bedoeling uh, dat het eigenlijk weer een up-tempo gaat worden, de volgende. Okay. Want uh, Ik mis je om me heen is natuurlijk een heel mooie ballet uh, geweest. Ja. En uh, ja, daar was ik ook ontzettend blij mee om eens een keer uh, een andere kant van mij te laten zien. Ja, wat een heerlijke en, plaat was dat, ja. Uh, ja, was echt een super plaat. Ja. En uh, hij doet het uh, nog steeds heel goed. Maar uh, ja, van mij komt er dus, uh, als het goed is, in mei een nieuwe solo-single uit. En Van Jan in april. Ja. En in april dan komt dus Van Jan een, een heel nieuwe single uit. En zijn nieuwe album. Oké. Okay. Uh, ja, met een album met allemaal liefdesliedjes. Oké, okay, maar daar, en... daar staat uh, ondersteboven toevallig ook tussen of niet? Nee, dat is oh. ondersteboven boven niet tussen. Daar zitten helemaal geen duetsingels op van ons. Dus echt alleen van, uh, van Jan alleen. Omdat hij, uh, vorig jaar zat hij twintig jaar in het artiestenvak. Ja, dat klopt. En, ja. ja, en vorig jaar uh, september zou hij bij ons in de Schouwburg, de kring en Rozenen, een heel mooi concert gegeven hebben vanwege zijn twintigjarig jubileum. Maar dat is helaas door de corona niet doorgegaan. Ja, want uh, hij zou dan uh, eigenlijk hier zijn. Ja, klopt. En door de corona is en, eigenlijk alles in, uh, in de soep gelopen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Maar uh, als het goed is, gaat het concert uh, verplaatst naar 9 oktober aanstaande. Dus ja, we hopen uh, dat dat natuurlijk wel door kan gaan. Ja, ja, ja. En uh, dan zal hij vast en zeker uh, van zijn nieuwe album uh, hele mooie liedjes gaan zingen. Ja, dat, uh, dat mag ik aannemen van wel. Eh, want het zijn toch, ja, ik denk uh, van ja, wel. Ik vind het toch wel. Uh, ja, luister, luister uh, muziek vind ik het altijd wel. Dat ja, je, dat het, je zegt, uh, ja, dat je zegt, uh, eh, je gaat er even lekker bij zitten. Eh, met een, een bakje koffie en een, een gebakje of weet ik veel wat. Een koekje mag ook. Nou, ja, en, en, een gebakje en, is altijd lekker natuurlijk hè? Ja, toch? Ja, zeker. nee maar dan zet je lekker ja, en dan hoor je ja, eigenlijk een beetje sfeermuziek vind ik er eigenlijk wel. Ja, hij heeft hele mooie luisterliedjes, ja. natuurlijk op uh, up-tempo liedjes, het is eigenlijk van alles wat, maar dit is echt een album, denk ik, met uh, allemaal wel uh, een beetje luisterliedjes. Ja, en, en ja, nou ja, voor jou, uh, ja, de, de, de, de single zeg maar, die je als laatste hebt uitgebracht, die ballad. Uh, gaan wij nog meer uh, verwachten van jou met, uh, qua ballads, of, of, of was dit voorlopig wel? Uh, het was van mij uh, natuurlijk uh, eentje om uit te proberen en hij is eigenlijk overal zo goed ontvangen dat ik uh, denk ik nog wel meer met een bellet zal gaan komen. Oké, okay. nou dan gaan we in ieder geval zeker naar uitkijken. Ja, zeker. Hè? En uh, ja, ik hoop dat we in ieder geval allemaal gezond mogen blijven. Dat hoop ik ook en uh, dat is natuurlijk voor iedereen dat we gezond mogen blijven en uh, ja, proberen toch coronavrij te blijven natuurlijk. Ja, coronaproof he. Goed, ja, goed, uh, goed aan je gezondheid uh, werken en uh, ja, zorgen dat alles in topconditie is. en Dan uh, heb je eigenlijk ja, weinig te vrezen. Ja, dat is heel door, uh, Ja, daar moeten we maar van uitgaan dat we een beetje gezond kunnen blijven. Nou ja, goed, uh, daar legt toch uh, 50% bij jezelf, zeg ik altijd. Ja, precies. Ja, ja. ja, een beetje ook al. Ja, je kunt er niet altijd iets aan doen, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee het, is niet, het is niet zo dat je het nooit niet op kan lopen. Kijk, oplopen, ja, dat kan eigenlijk altijd. Ja. Nee, maar uh, ja, het gaat er altijd meer om uh, hoe kom je eruit. Ja, precies. Nee? Ik bedoel ja. uh, dat, je, dat je dus zonder complicaties eruit komt. Of, uh, hey, dat, dat zegt ja. al heel, heel wat over je gezondheid, natuurlijk. Ja, zeker. En. Nee. Uh... Ja, we gaan maar gewoon lekker door met de muziek en uh, dat is heel positief. Ja, en, uh, ja dat is belangrijk. Want, uh, ja, uh, voor jou ook natuurlijk, want jij uh, doet normaal uh, de, de, de haarkapperen. Ja, klopt. Ik heb een kapsalon en uh, die is natuurlijk al uh, zeven weken dicht nu. En ja. uh, daar komen nog een aantal uh, weken bij. En ja, ik weet niet of het na die weken dat het al klaar zal zijn. Ja, ik hoop natuurlijk van wel, maar ja. ik ben blij voor niet. Nou nee, ja, uh, ja, ik, ik, ik laat ik het zo zeggen. Ik zou het op mijn god niet weten. Nee, niemand weet het natuurlijk. Ja, en, je kan er echt geen enkele paal op trekken. Want uh, vandaag is het zo en morgen is het weer zo. Dus ja. Ja, we hopen maar op het beste. En uh, ja, meer kan je niet doen. Nee, zo is het. En uh, we blijven lekker positief gewoon. En uh, ja, weet je. Uh, we gaan lekkere muziek maken en draaien. En, en ja, dat is toch ook, ja. uh, ook wel lekker belangrijk, ja. hè? Ja, zo is dat. En daar worden, daar worden wij vrolijk van. En de mensen worden er vrolijk van. Dus, ja, uh, toch? Daar doen we het allemaal voor. Ja, ik, ik zeg altijd, uh, ik kan me niet voorstellen een leven zonder muziek. Nee, precies. Ja, dat, uh, dat is gewoon nodig. Dat is een mensenleven. Is dat gewoon nodig? Gezelligheid. En, uh, weet je, dat, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, dat is ook zo. Hey Petra, waar kunnen mensen jou, uh, uh, ja, jou en uh, natuurlijk Jan uh, volgen? Ja, wij hebben een gezamenlijke Facebookpagina. Jan Koevoet en Petra Verzundert. En ieder een afzonderlijke Facebookpagina. En uh, ja, we zijn ook te volgen via Instagram. Ah, Oké, okay. de Instagram is dat ook uh, gezamenlijk? Of? Nee, de Instagram is niet gezamenlijk. Dat is ieder apart. Ah, Oké, okay. okay, dus ook ieder eigen, eigen Instagram-account. Eh, ja. Nou ja, YouTube zijn jullie sowieso te vinden. Ja, op YouTube uh, is natuurlijk ook onze nieuwste single uh, te vinden, ondersteboven en ja. uh, zeker een aanrader om die even te zien. Ja, we gaan hem sowieso uh, laten horen. Ja, helemaal. <laughs> natuurlijk. Ja, hey Petra, ik zou zeggen, ja, doe Jan de groeten. Ik zal het doen, hij zal vastzitten te luisteren. Ja, en uh, ja, natuurlijk uh, hoop ik jullie uh, ja, hier alsnog uh, uh, te ontvangen in de studio. Met de tijd dat het ja, allemaal als... weer uh, mogelijk is. Ja, als het mogelijk is, dan komen wij natuurlijk heel graag een keertje die kant op. Ja, ja dat, zou, uh, zeg ik, dat zou met Jan's album zou dat gebeuren. En ja, dat, uh, door de corona die heeft eigenlijk alle, alles, uh, ja, alle roet in het eten ja. gegooid. Nee? Ja, precies. Maar ja, kijk, in april komt zo'n album uit. En in mei van mij een nieuwe single. Dus we kunnen het vast combineren om een keer langs te komen. Ja, zo is het. En dan hopen we dat het allemaal, allemaal weer een beetje ja, op, op het rechte pad zit. Ik hoop het. Toch? Ja, nou. zeker. Hey, Petra, mag ik jou hartelijk danken en een heel goed weekend wensen? En uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem aan. Ja, heel graag gedaan en jullie natuurlijk ook uh, bedankt voor dit leuke interview. En alle luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. En hier is dus de allernieuwste single van Jan Hoed en Petra van Zunder ondersteboven. Hé, hey, dankjewel Petra. Hoi, dan. Hé, hey, groetjes. Goedjes. Doei doei. doei. Ja, dat was hij dan, Jan Koevoet en Petra van Zundert en ondersteboven. Wij gaan lekker naar een nummer van Ben Kramer uit 1983 en hebben we het over Desiree. Jij bent een en al muziek als dan. Jij bent geweld, zoals jij je beweegt. Je straalt, je bruist. Geluid maakt dat je leeft. Uitdagend, brutaal. Jij bent fenomenaal. Vodka, je dan men praat, men danst. DJ, muziek, de discotheek, die dans. Neem een netje mee, zeg alsjeblieft geen mee. Dit is iedereen, dit iedereen. Je huis, een kleine flat, een spannengang, gang, klein balkon, een post van de titels, aan een muur, wat poppen op je bed. Je doet de gordijnen dicht en ik doe wat blokken op het vuur. Je lacht, je vraagt uitdagend, kom ik blij? Ik drink een glas leeg, voel me prima. Manjevier! Is hierheen mooi als je bent zoals iedereen ziet. Verberg je angst en je verdriet. Wat je innerlijk huis. Dat was Desiree van Ben Kramer. En wij gaan lekker verder met Danny Christian. En ik wil deze nacht met jou. Waarom sta je hier weer voor mij? Het is toch over voorbij. Met zoveel tranen. Het was een zeker besluit... De laatste keer, het is nu echt voorbij Maar langzaam kwam het steeds weer Het verlangen naar jou Ook al gaat het weer voorbij Ik wil deze nachten met jou Ook al zegt alles nee in mij Ik wil deze nachten met jou nog een keer als doen, nog een keer overdoen en me helemaal laten gaan. Jij bent nog steeds de vrouw waar ik zo veel van hou. Ik wil deze nacht met jou. Hoe vaak heb ik op je gewacht? Al die nachten aan je gedacht. Dat wil ik nu vergeten. Ik begonnen met jou in mijn hart.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 Nog een keer naar als doen, nog een keer overdoen En me helemaal laten gaan Jij bent nog steeds de vrouw, waar ik zoveel van hou Ik wil deze nacht met jou Ga zachtjes weg als de morgen komt Ik zie je ooit terug Maar laat me voor altijd dromen van ons geluk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 Nog een keer als doen, nog een keer overdoen en me helemaal laten gaan. Jij bent nog steeds de vrouw waar ik zo veel van hou. Ik wil deze nacht hier met jou. Wil deze nacht met jou, Danny Christian. Hé, hey, ja. Zit hij, ja. Draai nog eens een plaatje. Ja, gaan we doen. Uit Entertainment for You. Dutch Top 5. Ja, de nummer 1. Jarenlange maanden van Nick en Simon. Blijf erbij, entertainer for you, tot de blokjes van 7 uur. Ze gaf me haar liefde, ze gaf me geluk, maar toch zonder al te veel moeite maken zijn, het laat weer stuk, want wat... Wat zij had gegeven ze, ze nam het me af, ze gaf het zonder blikken of blozen aan de volgende man, nog een man, nog een man, nog Ik haar tegen, zij zei, zei dat het haar weer dan speet. Ik bloeide weer op maar paard. Was voor snel we gedaan dat ik haar mandeling later zag. Net. En dat allemaal uit die bekende... Uit de Entertainment For You, Dagstop 5. Inderdaad, en dat allemaal te bezichten op www.zfmartiesten.nl. En daar kunt u dus over dit programma wat dingetjes vinden en kijken. En als je klachten hebt, mag je zo sturen, toch Bert? Ja, zeker weet Heb, heb. Ja, ik zou niet weten wat voor klachten, maar... Nee. Nou, we hebben jou toch ook niet, Ze kunnen toch geen klachten van jou hebben? Hij nee. is gezellig muziek die je ja, draait, die niet Ja, toch? Hartstikke leuk, allemaal. Gezellig, Ellen. Ja, tenminste, ik ga er uit. Kijk, ik, ik vind ook niet alles mooi, hè. Ik bedoel, ja... Uh, niet iedereen vindt altijd alles mooi. Nou, dus dat kan ook helemaal niet gelukkig, maar niet. Kwestie smaak, versmaken. Ja. ja, toch? En uh, zo houden we de drijf erin, toch? Ja hoor, zo ja, doen, moet je het ook hè. wat wil. Ja, we dachten net van, nou wat zal je van nu met je gaan draaien vandaag. Ja. Ja, dat, dat, dat... ja, dat vroeg ik me eigenlijk dus ook af. Van ja, wat, wat gaan we draaien vandaag? Ja, dat wat... ah, hebben we nog geen sneeuwlied lieten. Nee, dat nee. is iets van, het is bar en boos of zo, weet je. Ja, nou ja, ja weet je ja, we, we, we kunnen de kerst draaien, maar <laughs> met kerst kom ik naar je toe. <laughs> wat het, het Ja, met ik hier toe. <laughs> <laughs> Eigenlijk wel, hè. Er zijn ook mensen die zijn aan het leren natuurlijk nog steeds. Ja, ja dat, dat is, nou weer wel. Ja, dat is misschien wel een leuke... Ja, ik probeer dit, het ook, hoor. Ik ja, probeer ook die kilo's ernaast te ben. krijgen, maar ja, het zal niet lukken. Ja, joh, die coronakilo's, hoor je. Ik dit maar het vol te stoppen hier. Ja, het zal lekker worden, ik ben het. Ja. De coronakilo's knallen. Ja, toch? Jongens, je moet toch wat? Ja toch? Nee. ja, je was lekker in de beurt en je ja. bent geprikt in je neus, hoor ik hè Ja, ja, ja. Ja, dan krijg je zo'n zo enorm uh, lang staafje, wat uh, eigenlijk uh, bij je oren er dus zo wat uitkomt. Nou, ik heb er zo één jongen van mij over dit niet, Ik heb het gelukkig nog niet over te doen. in wat mij betreft doe. ook. En die worden net uit alle straten, zijn gesloten heel prikken prik en... Ja, ja, dat kan niet eens meer. Wat kan niet? Nou, die alle, al die teststraten zijn gesloten. Kode rood? Uh, rood. Oh ja, ja, ja, tuurlijk, ja. Ja, oh. <laughs> ik bedoel, dat wordt sowieso een probleem. Oh. Ho hoe meer kan je, kan je op slot als land zou je zeggen? Ja. Nou <laughs> <laughs> ja, ja, er is... Uh... Ja, kode ja, wit krijgen we. <laughs> <laughs> ja, het is inderdaad Code wit. Code rood, dat, uh, <laughs> dat doen we niet aan. Zo is het. Nee, ik, heb hier, ik heb hier al zo'n zo rood microfoon, dus... Uh, Okay. Die staat rood gloeiend. Die staat rood gloeiend, inderdaad. Een rode microfoon. Oh, dat hebben wij je ja, we hebben ook toch? Ja, dat hebben we ook. Ja, dat dus, is toch lekker een heel ander kleurtje als, als dat ja, zwart is en het. blauw. En zo, is het, ja. ja, je moet het zonnetje in huis halen. We hebben zonnetje. weer een lekker diepzinnig gesprek, hoor ik al. Ja, dat hoor. <laughs> wat maar je Wat maak je nog eigenlijk mee? Zou je zeggen, die zit allemaal lekker thuis. Ja, ik, ik maak nog genoeg mee dus. Ja, ik zit maar. Ja, nou moet dat dat. Ja, petou. Ja, we drie keer op wat kleins. Het... Ja, ja, ik weet niet wat jullie gedaan hebben de afgelopen week. Niet veel hoor ik. We zijn daar bezig geweest met het, uh, het script van een nieuwe uitzending van een uh, soap die we gaan weer neerzetten. Ja. En daar had ik al eerder natuurlijk over verteld. Ja, ja maar... en hebben we van de week hebben we de kleding binnengekregen. Heb je een lachen, jongen? Oh, wikkel oh, oh. ja. oh. in smullen hoor, wat dat betreft. Absoluut. Ja, ja, ik, heb, ja ik... ik heb het allemaal gepast. Uh, nou, we hopen dat ja. je ja. binnen twee weken zo'n beetje komt. Ja, zoiets. zoiets. Zit, zit, zit er ook nog een disjokje bij die een beetje disco maakt, toch niet? Nee, ja, je, je mag wel draaien, dat is het wel, Wat we hebben we daarna weer, weer twee liedjes eigenlijk. Het is wel heel leuk om te vertellen. Oké. Okay. Kun jij het nog, nog herinneren? Ik ben nu hoe je oud bent hoor. maar je klinkt vrij oud. Dus. Dankjewel, dankjewel. Ik zou er haast wat op zeggen, maar... Wat zeg je? Ik zeg, ik zou er haast wat op zeggen, maar... <laughs> <laughs> Met de 60 jaar heb jij het dan wel meegemaakt, ja? mag ik hopen. Welke? 50 jaren van de vorige eeuw. Oudie. Oh, die. <laughs> nee, maar toen had je toch op een gegeven moment, was er een hitje van een paar... Van uh, een Belgische nonnen. Ja, een Franse nonnen. man. Ja. Nee, het waren Balen. balen. balen. balen. balen. balen. balen. Ja, dat oh, okay. waren Belgen. Je kent je klassiekers niet, dit. Oké. Okay. Maar goed, dit waren een paar nonnen, en die hadden toen een, een hit. Ja, je gelooft het niet, dat kan je nog steeds terugzien op YouTube, uh, in zwart-wit. En dat liedje, dat heette Dominique. De, de, de, ja, de dat, uh, ja, dat ja. Ja, dat uh, staat, staat er iets van bij ja. Nou, dat liedje, dat gaan we ook doen. Dat wil zeggen, Bip gaat het zingen en dat komt in een heel aparte scène, komt het te zingen. We de, gaan de, niet alles veranderen. Maar dan gaat dan er eigenlijk, we, eigen, dan dan we dan gaan er eigenlijk op schrijven en die, die gaan we waarschijnlijk... ook nog wel even uitbrengen tussen uh, de revival of uh, de Belgische noniezer. Oké. Okay. En het tweede nummer is van de Nozem en de Non. Nee, ik jou zien dan moet ik houden. Als het maar niet te persoonlijk is tussen beiden. Nee, jongen, nee, we mogen jou hoor. Ja. Ik zie je maar, Ja. vriendje. We zo of dit wel van Ja, we hebben een liedje van Ja toch? Van die zeikers gaan we een liedje gemaakt, dan gaan we helemaal het graf in zeiken. Afzeiken doen we het. <laughs> ja, afzagen inderdaad. Ja, helemaal. Dus dat liedje heb ik wel een keer opgenomen. Maar daar zijn we lekker mee bezig, dus uh, ja, lekker op, we maken ons wel fit. Hé, hey, maar ik, uh, ik zat eigenlijk te denken... Nou... Hè, met, met welk nummer dan we gaan draaien? Ja. Nou. Ik denk, nou, het gaat sneeuwen. Ja. En wat willen we eigenlijk zien? De zon. Juist. Ja. Zien zakken in de zee! Ja! Ja, ja toch? Ja. Ja. Ja, dat wil ik ook! Ja! Ja! Ik wilde zo'n Zien zakken in de zee! Allee! Ja toch? Eigenlijk het liefstenslied van Bip en mij, Ja! We hebben elkaar helemaal boetstestijds op het stad. Ja, Ja, jullie, jullie zaten ook op een rots, hè? Op een wijf Op een rots? Ja! Maar jij hebt al eens een rots gezien op de straat. Ja, Ik sta te belen op Zandvoort, hoor. Staat dit niet de Britannia of zo? Ja, niet? Nee, maar goed, het was op zandvoet, was dat, Bep? Ja, absoluut. Oh, wat zat nou. ze daar? Dat was een knoert hoor, Fred. Hey. Ja? Ja, ah, nog hoor, het is al lekker waard. Hier is het echt. Ja, ah, ah, je nou, ah. ah, nou, nou, maar ook jongen. Ah, lekkere, dikke papa. Wat is er met die man? We zijn die coronakilo's. <laughs> ah ja, je. die coronakilo's, die moeten er af, hè? Ah ja. Ja, Frit, het is weer aangenomen. moet je weer even door, hoor, deze week, hè? Ja, we zijn blij. Ja. ja, het is, ja, het is een, allemaal nadigheid, joh. Ja, nou ja, ja, ja, ja we ja, gaan, ja. gaan gewoon voor het halfvolle glas. En dat is maar gewoon de, de boel, de boel. Ja, dus zeg ik, ik, ik ben blij dat je hier weer staat, gewoon. Ja, ja, nou, absoluut. Nou, wij ja, ja, nou, ook, hoor. je, je horen. Al die informatie bij die, die je krijgt, ik word helemaal mis van, net. Ja, Ja, ja, ja. Ja, goed, dat ja, weet je, ja, je, sommige dingen ontkom je gewoon niet aan. Hey? Ik direct, hoor ik op, op het nieuws hoor ik van, ze zijn bang voor extremistische toestanden met uh, nou. ja <lacht> Nou. Nou. Uh, ja, uh, als je maar lang genoeg blijft roepen, dan gebeurt ja, het wel. Ja. ja, ik wou net zeggen, als je maar lang genoeg blijft roepen. Ja, nou, dat zo is, het. Zo is het. Dan gaan we die Ga, gaan we niet doen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, dat is uh, typisch Nederlands. We gaan de ideeën gaan we op televisie uitbrengen. Zo is het. Ja, precies, ja, ja, is het. ja, dan weten we precies wat we moeten doen. Nou, en waar en wanneer? Ja, nou precies. Dan roepen we het met allemaal op ons af. Nou, ja. Dan zeggen wij. Ik wil de zon zien zakken dat is, dat is, in de zee. Zo so is dat. dat is alles, maar... Ja, daar wordt je toch vrolijk van? Ja, ja je, dat is. Nou, zo is het. Zo is het. daar gaan we naartoe. Frit, ik denk net we volgende week weer een zeer interessante. diepgaand gesprek met elkaar gaan hebben. Ja, hè? He. Dat, dat denk ik wel. Absoluut. Daar gaan we gewoon vanuit. Ja, en jij bent de eerste natuurlijk die dat nummertje niet raakt, ja. hè? He? Ja. ja, het gaat niet over jou. Nee, het gaat niet over jou. Hoorden jullie dat, mensen? Het gaat niet over Fris. Nee. Het gaat over al die andere zaken. Ja. Het <laughs> gaat over je vrouw <laughs> De vriend, ik zou zeggen, en lieve mensen die allemaal luisteren, gaan lekker genieten van onze zomerhit. Ja, dan komen we wel lekker vast in de Ja, daar kun je vast naar uitkijken. Want wij hebben er ook een beetje in ons. Ik loop op het stroom met een gauw zit er lekker. Zeker. En dan lekker weer in de studio. Een beetje de ramen open en zo. Helemaal, lekker, heerlijk. Maar voor nu zeggen we. Ah u, Paraplu. Hé, groetjes en tot volgende week, hè? Hoi, ja. hoi. Hey, hey. hey. Ik dacht, laat me even met rust. O la die, je, Ola die, Ola die Ik vroeg, wil jij met mij me zijn, wat moet Ik keek hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden. Ik wil de soort zakken in de zee. O la die jay, Ach ja, de aanhouder, die, die Dag je beste vriend Ola die jay, ola die -hé. En toen ik koos het ruim eens Ik dacht wanneer staat hij nou eens op Ola die jay, ola die -hé. Hij vraagt wil jij misschien met mij een zwemmen? Ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen Maar ik wil de oh, een zon zien zakken in de zee Ola die jay, ola die jay, ola die -hé. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik wil Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik wil de een zien zakken in de zee. een wil de gaat naar uitzicht. Ja. Zie jij die zon nog zakken Nou, wauw, Loene.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 Ik ben geliefd ik Jou, mijn hart dat gaat boom boom boom. Je bent een wonderboeie vrouw. Mijn hart dat gaat boom boom boom. Ik ben verliefd op jou. Mijn hart dat gaat boom boom boom. Ik ben verliefd. Ik ben verliefd. Hey, dat was hij dan. Demi de Groot. Mijn hart gaat boom boom boom. En daarvoor hadden we natuurlijk Beb en Bert. En ik wil de zon zien zakken in de zee. En natuurlijk ook eventjes de zijklein. We gaan verder met. Op het kamp. En dat wordt gezongen door Frank van Etten. Hey, het is bijna tijd. Dus we draaien hierna nog eentje denk ik. En dan uh, ja is het weer gebeurd. Mijn opa speelde vaak op zijn accordeon De leukste liedjes van mijn leer. En mijn neefjes op gitaren. Gespeeld uit het hart. Rond de kampvuur met z'n allen. Tot laat. Met z'n allen bij de wagen herinner mij het nog steeds goed. Niks was te veel, was enkel liefde. En de deur stond altijd open, want iedereen kon het terecht. En ook al waren er soms ruzies, nooit En op het kamp. Zo vlijf, Dit is Leroy en de Witte. Ja, ook hier in de studio geweest. Geweldige kerels zijn het. Ja, vader, zoon en uh, Leroy. Kijk eens om je heen. En zeg me wat je denkt. En zeg me wat je voelt. Hoe is het nu alleen? Je bent je akkers kwijt. De tijd die is verspeeld, En dan alleen maar spijt. Dit heb je niet gewild, alleen. Soms is daar weer die zon die schijnt, zodat bij jou de pijn verdwijnt.